Michel Koenen met het NOS-journaal. In wijken in Utrecht en in Rotterdam zijn gisteravond meerdere jongeren opgepakt. Ze zochten de confrontatie met agenten. In de Utrechtse wijk eiland werd met vuurwerk gegooid... waarna een noodbevel werd afgekondigd. Vijf mensen zijn opgepakt. In de wijk Zuilen werd een scooter in brand gestoken. In Rotterdam gingen tientallen jongeren de straat op. Ze staken brandjes aan en pleegden vernielingen. En daar zijn drie minderjarigen aangehouden. Er wordt voorlopig niet bezuinigd bij het Amerikaanse postbedrijf. Dat gebeurt pas na de presidentsverkiezingen in november, zodat er geen vertragingen ontstaan bij het stemmen per brief. President Trump wil flink bezuinigen op het verliesgevende US Postal Service. De democraten willen er juist miljarden in investeren, omdat de verwachting is dat er vanwege corona veel per post zal worden gestemd. Winkeliers in drukke winkelgebieden in Rotterdam slaan alarm over de mondkapjesplicht. Ze hebben een brandbrief naar de gemeente gestuurd. Sinds twee weken moet iedereen in de binnenstad, op het Zuidplein en in winkelcentrum Alexandrium een mondkapje op. Volgens de ondernemers is er sindsdien een enorme dip in de bezoekersaantallen en is de omzet fors teruggelopen. De mondkapjesplicht werd, wordt eind deze maand samen met de gemeente geëvalueerd. Maar de winkeliers die willen vandaag al met de gemeente om tafel. En wijnmakers in de Franse champagne-streek gaan de druivenoogst van dit jaar beperken. Dat is afgesproken met de wijnhuizen. De hoop is dat daarmee de prijs van champagne omhoog gaat. En door de coronacrisis is de vraag tot nu toe met bijna een derde gedaald. En door te mikken op een hogere prijs... hopen de wijnmakers het verlies van rond de 1,7 miljard euro goed te maken.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 Jockeys is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 Ik heb een paar in mijn kamer, kamer, ik heb een paar, ik heb een paar in mijn kamer, ik heb een paar in mijn kamer, ik heb een in Waar zich helemaal kunnen laten gaan Zandvoort, soms lijkt het wel een sport Wie het eerst op het strand is uh, in een stoel heeft gescoord uh, uh, Mensen komen voor een rust, maar zweten zich uit de naad Voor een plek en worden gek wanneer ze horen te laat. Ja, dat is lekker zeg, sta je mooi voor paal Heb je net 50 piek voor parkeren betaald En dan sta je met je codes en je goede gedrag En vooral vasthouden die brengen vol ze komen overal vandaan Want als je er eenmaal bent, nou dan wil je niet meer gaan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 Welkom in Ook al valt er wel eens regen in het jagen tijd. De compensatie is veel gezelligheid. Haal altijd is er wel een feestje aan de hand. Waar je mensen tegenkomt die je kent van het stad. Uh. Dus ik bedenk, dit kan geen kwaad. Ik naar binnen om te kijken hoe het er aan toe gaat. Mensen zoveel helemaal uit de skul Geen dorst, want de glazen die blijven gevuld. Sta ik daar aan de bar met zo'n vatsige vast, die me constant in mijn oor spuugt.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 Now you know it's true. Don't be afraid. I know your heart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 me be, cause you don't care, well please, set me free, I'm mm -hmm. changing, I'm you yeah.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 Your hand makes my pulse react That it's only the thrill Of boy meeting girl Opposites attract But whatever the reason You do it for me Oh, what's love? Got to do, got to do it What's love?